Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. EU-president Tusk verwacht dat het een zware klus wordt... om een deal te bereiken over de vluchtelingencrisis. Hij zei dat kort voor het begin van de EU-top daarover in Brussel. De regeringsleiders moeten volgens Tusk hun hoofd koel cool houden... en gecoördineerd samenwerken. Alle 28 lidstaten moeten met de deal kunnen instemmen... en de afspraken moeten aan alle internationale wetten voldoen. Op de westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnen door het Israëlische leger gedood nadat ze een Israëlische vrouw hadden neergestoken. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en zou er slecht aan toe zijn. De afgelopen maanden zijn er bij een groot aantal aanslagen 30 Israëliërs gedood. Meer dan 100 Palestijnen kwamen om het leven. Privacyorganisaties hebben kritiek op de nieuwe overeenkomst over data tussen de VS en Europa. In de overeenkomst staat hoe Amerikaanse bedrijven gegevens van Europese burgers in de VS mogen opslaan. Vorig jaar veegde het Europese Hof van Justitie de oude overeenkomst van tafel omdat die de privacy van Europeanen onvoldoende beschermde. Vorige maand sloten Amerika en Europa een nieuwe overeenkomst, maar ook die voldoet niet aan de eisen van het Hof, zeggen de privacywaakhonden. In de Noord-Engelse plaats Pocklenton zijn 150 skeletten uit de ijzertijd gevonden. De botten zijn bijna 3000 jaar oud en in goede staat. De skeletten liggen begraven in 75 vierkante grafheuvels. In sommige graven zijn ook sieraden en wapens gevonden, waaronder een bronzen armband, glazen kralen, zwaarden en een schild. De ontdekking werd gedaan door een aannemer die op de plek van de begraafplaats Huizen zou gaan bouwen. De opgraving kan volgens archeologen een onbekende geschiedenis van Engeland blootleggen. Het weer zonnig en droog bij een graad of 11. Morgen eerst nevel, mistbanken en bewolking, maar geleidelijk breekt ook dan de zon weer door tot 7 graden aan de kust en 11 in het binnenland. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehokka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Geen jager, geen neger. Hartelijk welkom bij Geen Jager, geen neger. Wie heb ik aan de lijn? Ach, ben jij het? Hè? He? Ja, kiekeboe. Oh, sorry. Kikkeboe. Kikkeboe. Wat zeg je? Ben je vanmiddag naar de eentjes geweest? En wat zeiden de eentjes dan? Ja. Het is niet waar. Wat zeiden de eentjes kwak. Sorry hoor. Hè. hè? Ja, dat doen ze. Eentjes zeggen kwak. Hè? Nee, daar doe je niks aan. Nee, dan gaan we van kwak. Ja, kwak, kwak. Ja, ander eentje ook, kwak. Ja, ga tegen elkaar in, hè. Ja, kwak. Ja, ja, kusje. Ja, jij ook kusje. Zeg, ja, eentje ook kusje. Tuurlijk, alle eentjes kusje. Ja, kwak, kwak, kusje. Dag. Mijn moeder aan de telefoon. Nou, dit duurt wel erg lang, hè.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 Ja zeg, dat kan een eeuwigheid duren voor die knakker een keer aan de lijn heeft. Met knakker. <lacht> Bent u die knakker van een garagebedrijf Portman? Wij zijn een dochteronderneming. Mag ik je moeder even aan de telefoon? Geitje, geitje. Met mevrouw Portman. <lacht> de kandidaat voor een spelletje Geen Jager, Geen Neger? De kandidaat voor een spelletje geen Jagers 1 in. Ah, eindelijk. Wij zijn er helemaal klaar voor. Wij zijn er helemaal klaar. De regels zijn bekend. De regels zijn bekend. Wat? Wat zijn zoal uw hobby's? <lacht> Wat, mevrouw, zijn zoal uw hobby's? Nou, meneer, ik ben dol op taalspelletjes. U bent dol op taalspelletjes, komt dat even goed uit. Oh, ik ben dol op taalspelletjes. Weet u, ik ken alles, en ga ik maar woordspelingen uit mijn hoofd.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 Wat ik nou wil zeggen is, op het toneel spreek ik geen dialect. Als mut, dan kun je een meurnig plat met me henkuien. Maar dan vlantuten mevrouw, hij ik weinig wil. En dan heb ik weer zo'n schoerde de benen in Omdat de, de leuven, dan gotten mosken en de pruttelen. Over mijn algemeen beschaafd Nederlands. Kijk dan, mevrouw, spreek ik dialect. Ja, maar zo kan ik ook wel verstaan. <lacht> You gotta help me I'm losing my mind Keep getting the feeling You wanna leave this all behind Thought we were going strong I thought we were holding on Aren't we? No, they don't teach ya This in school Now my heart's breaking And I don't know what to do Thought we were going strong While we were holding on, aren't we? Strong Stop, we were holding on Dat, um, dat doen we in het heet de History. Vooraf, we gaan natuurlijk door die heerlijke conference van Herman Vinkers En geen jager, geen neger. Ja.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 Ja, de vrijwilligersvacature van de week. En als de techniek ons niet in de steek laat... heb ik Hilly aan de telefoon. Hilly Jansen. Ja, dat klopt helemaal hoor. Hey Hilly, welkom Hallo, in de uitzending. Daar zijn we weer. <laughs> ja. <laughs> Want jij had een... of jij had... je hebt een uh, leuke vacature... voor jong ja. en oud, had ik begrepen. Ja. ja. ja. Vertel eens. Absoluut. Uh, nou, we, in ieder geval zijn we bezig met uh, de muur straks. Hè? Die, die moet wit geschilderd worden. De, de buren uh, Dolfirama. Bij Dolfirama, die was eerst blauw, ja. hè? Met kunstwerken. Die was eerst blauw. Ja. En ja. uh, die kunstwerken die hebben we er nu afgehaald. Ja. Dan wordt die uh, eind van de maand wordt die helemaal schoongespoten. Ja. Dus de eerste en de tweede week van april gaan we schilderen. En het is best een lap van de muur hoor. Dus Locker, met hoe meer we zijn, <laughs> des te sneller gaat het. Ja, ja. en, en uh, je bent ook uh, op zoek naar specifiek wat jongere mensen hiervoor, hè? Ja, dat, dat ik zou ik wel leuk vinden. Ja, ja toch? Dat, dat er ook uh, jonge mensen meehelpen. Want ik werd gebeld door uh, de jongerenwerker, Floortje. Ja. En toen dacht ik, nou wat zou het leuk zijn. Ik vind het ook leuk als die in het museum komen werken. Ja. ja, want uh, uh, voor de rest zijn het eigenlijk alleen maar volwassenen... Hè, die bij jullie in het museum werken. Ja, ja dat kun je wel zeggen. En, ja. uh, ik denk juist uh, omdat wij de mix hebben van, uh, van modern en oud... Ja. vind ik het ook leuk om jong en oudere mensen te mixen. Nou, uh, kijk dat je wat he. jongere doelgroepen ook binnenkrijgt. Ja. En Ik ja. heb bijvoorbeeld nu twee mensen zitten en die hebben allemaal alle twee gratis vormgeving. Die zijn rond de twintig. Ja. Nou, die kijken er heel anders naar. Dat is ja. zo verfrissend. Ja, kan ik me ja. helemaal voorstellen. Dus ja. ik hou me aanbevolen voor jonge mensen die het ook leuk vinden om mee te helpen met de balie, met gasten rondleiden. Uh, er zijn altijd dingetjes met museumpodium. Uh, ja. We hebben van alles te doen, dus... Nou, ik zou zeggen, kiest uit wat je leuk vindt. Waar ouders, ooms, uh, ja. tantes, oma's, opa's... die nu luisteren ja. en denken van... hé, hey, dat zou iets voor mijn kleinkind zijn. Het is natuurlijk een vrijwilligersvacature. Ja. Maar uh, je kan er, denk ik, ook als jongere... ontzettend veel leren bij jullie in het museum, toch? Ja, ja. ja. we hebben natuurlijk de hele kleintjes... Hè, met de erfgoedleerlijn. En we hebben de kinderkunstlijn. En uh, we hebben altijd een handen tekort hier. Kijk uh, dus eens aan. Ja, er zijn dus... zoveel dingen. We hebben zo'n dynamische kalender. Nu doen we bijvoorbeeld mee met sequeren. Uh, ja. ja. Nou, dat betekent dat uh, de EHBO staat hier. Er komen massagetafels. We gaan dat glas even wegzetten van Frans Molenaar. Dus ja. ja, dan denk ik, ik sta er eigenlijk zaterdag alleen voor om half negen oh. morgens. Oh, dat kan nooit de bedoeling zijn. Nee, maar Niet daarvoor op? denk ik, het is altijd fijn als je mensen hebt die zeggen: Nou, kom hier wel een handje helpen. Als ja, je, als ja. je dat nodig hebt. Ja. Nou, dat, uh, dat zou helemaal fijn zijn. Dus uh, mocht u zaterdag in de gelegenheid nee. zijn om... Uh, dat hoeft niet, joh. He? Nee, joh. nee ik, ik zeg het maar als voorbeeld. Oh, oké. Okay. Uh, dat, okay. dat we altijd acties hier hebben. We doen met van alles Ja, mee. ja, ja leuk, joh. leuk. Dus, dus ja. jong en oud. Als ja. u er iets goed voelt om ja. uh, een paar uurtjes per week, per maand... Uh, van uw vrije ja. tijd door te brengen in het museum... en te helpen met het reilen en zeilen... En ja, uh, zeker de jongeren... Ja. zijn allemaal van harte welkom, geloof ik, hè? Ja. ja toch? Helemaal. <laughs> goed. Ik zeg, Hilly, we gaan uh, of, dit natuurlijk ook op onze Facebook-site zetten... van Zandvoort uh, Lunch. Dus facebook.com slash Zandvoort Lunch. En uh, de vacatures zijn ook na te lezen op de site van VIP Zandvoort. En mensen kunnen natuurlijk ook altijd even naar het uh, museum toekomen... om te informeren ja, of absoluut. zich op te geven. Ja, ja. ja? Oké, okay. ja nou dan danken nou, wij je weer. bedankt. Ja, nou, ik wou jou net bedanken eigenlijk. Oké. Okay. <laughs> nou, We gaan er een mooi weekend van maken. Wie bedankt Dat... wie nou eigenlijk? Wij bedanken elkaar. <laughs> wij zijn elkaar zo dankbaar, Jullie en ik. Ja. Om, met, om met Rudy Karel te spreken, wie laat wie nou uit, hè? Ja, ja, ja, precies, ja, ja, ja, ja. Nou, het was leuk om je weer even te okay. horen. En ik wens je ontzettend veel succes. En zeker ja. de komende tijd met alle dingen die te wachten staan. Oké, okay, dankjewel hè. Oké, okay, jij ook bedankt Hilly. Ja. Dag, dag. Doeg. Dag. door Phil Spector genoten, die klinkt een stuk minder dan deze. Maar dit is nog de single versie en die is wel door George Martin uh, geremixed, zou ik maar zeggen. De middelste dus een get back uit het album Let It Be, en we gaan door met uh, ja, um, de, de, die serie over die theaterschool, kunnen jullie zich dat nog herinneren? Uh, Fame heette die in de tijd. Prachtige, leuke serie over allemaal jonge talenten op weg naar het podium. Dit komt daaruit. Het liedje Star Maker. Here as I watch the ships Crazy. <laughs>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 U kent het ongetwijfeld toch uit die uh, film en later ook televisieserie Fame. Over de belevenissen van jongelui die op een theaterschool zaten. en uh, ja, dus. Uh, pra, uh, klaar werden gestoomd voor het grote werk, zou ik maar zeggen. We hebben het eigenlijk omdat. Uh, Lea, de dochter van Dolly, die is ook aangenomen. Dus. nou, mooi dit gaan zingen. Is leuk. So Star Maker heet het nummer. We gaan ons zo opmaken voor het Regio Nieuws van half 2. Maar eerst nog eventjes Chad Atkins samen met Mark Knopfler. En die hebben samen wel meer leuke dingen gedaan. Waaronder dit Poor Boy Blues. Samen samen met uh, Chad Atkins. het is alweer half twee, dames en heren. Time flies when you're having fun, hè? Zeggen ze dan? Ja, van flies when fun. Maar we gaan gauw naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Hier volgt een update van het regionale nieuws. Even een uh, berichtje wat niet echt in Zandvoort is gebeurd... maar waarvan ik denk van ja, ik moet het u toch even melden... want wie weet heeft iemand wat gezien. De politie van Noord-Holland namelijk zoekt in verband... met het bekogelen van een bus aan de Marelaan in Heemskerk. En het was dinsdagavond... Een groep jongeren van zes tot acht personen. Buslijn 73 werd rond half negen bekogeld met een kei. Direct daarna startte een burgernetactie met het verzoek uit te kijken naar het groepje jongeren... en dat groepje zou zijn gevlucht, richting de Poortstraat. Het raam van de bus ging niet kapot. De beduuste chauffeur heeft de kei die zijn bus raakte mee naar huis genomen, zeggen omstanders. De politie was al snel in de omgeving... en is direct op zoek gegaan naar de verdachte. Ja, het is gekke werk, want het is al de derde keer van de week. Hè? Of ja, de afgelopen ik, paar weken. Dat dus is, echt, het uh, is toch weer van de verschrikkelijke. Ik dacht als... dat we dat soort dingetjes al achter de rug hadden. Maar dan komen ja. er weer van die klootzakjes die... Ja. Uh, nou ja, kijk, nog ja, ontstrekt gewoon... even een gezicht. Maar ik vind nee. echt, ik vind het waardeloze weggooien die dat doen om ja, zoveel zo mensen in gevaar te brengen. Voor wie, voor wat? Ja, en het is al de dus... zoveelste keer dat het gebeurt. Want het, ja. vorige week was het ook al een keer raak bij Velsen Noord. Ja. En uh, het is iedere keer raak. En uh, dus als, als mensen gewoon wat zien of wat horen of wat merken, uh, die, die, zulke soort hufters moeten gewoon opgepakt worden. Vind dat kan echt niet langer zo. Dat, nee. kunnen, dat kan niet getolereerd worden. Nee, dus uh, zoals Ruud al zei, heeft u iets gezien? Weet u iets? Is u iets ter orde gekomen? Bel dan alstublieft met de politie op nummer 0900 8844. Goed, dan nog even het volgende, want dat moeten we natuurlijk niet vergeten... want 19 maart is het de Landelijke Compostdag... en dan kunt u gratis compost ophalen... bij de gemeentewerf aan de Kamerling Onnesstraat 20, te Zandvoort... Van half tien s ochtends tot half één. En dan kunt u maximaal vier zakken per huishouden krijgen. Maar wees er wel snel bij, want op is op. De reddingsbrigade die heeft gisteravond een zeehond van het strand van Zandvoort gered. Twee mensen troffen de zeehond tijdens een strandwandeling aan... ter hoogte van strandentvar Far Out... De gealarmeerde politie riep assistentie in van de reddingsbrigade Bloemendaal... en in afwachting hiervan werd er een kleed over de zwakke zeehond gelegd. Het beestje is in een mand geteeld en naar de reddingspost in Bloemendaal gereden... en van daaruit wordt de zeehond naar zeehondencentrum Pieterburen gebracht... waar hij aan kan sterken. Op 16 maart, dat is dus gisteren, werd er smiddags tussen kwart voor drie en kwart voor vier een, een, een, een, bij een auto ingebroken aan het parkeerterrein naast de Watertoren in Zandvoort. Het gehele navigatiesysteem is professioneel uit de auto gehaald. Als u informatie heeft, neem dan alstublieft contact op met de politie, ook weer via nummer 09008844. Dan heb ik een leuk bericht voor de racefans. Want vanaf vandaag start de voorverkoop van RACEDagen. Driven bij Max Verstappen. Die op 4 en 5 juni plaatsvinden op Circuitpark Zandvoort. Deze twee dagen staan ook geheel in het teken van Max Verstappen. Hij geeft verschillende demonstraties met de Formule 1 auto. En hij is ook bij handtekeningssessies present. Maar er gebeurt nog veel meer. In de ver voorverkoop van de racedagen Driven bij Max Verstappen zijn toegangskaarten voor de Formule 1 Paddock te verkrijgen. En ook zijn gelimiteerde kaarten met een zitplaats op de hoofdtribune, inclusief toegang tot de Formule 1 Paddock beschikbaar. Kaarten kunnen worden besteld via www.verstappen.nl of www.circuit-zandvoort.nl. Duinkaarten zullen pas vanaf een later moment beschikbaar komen. In 2015 brachten maar liefst 1.178.000 Nederlanders... een toeristisch bezoek aan Haarlem. De stad staat daarmee voor het eerst in de top 10... van best bezochte toeristische steden in Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek van NBTC-NIPO Research... Ten opzichte van 2014 steeg het aantal bezoekers met 91.000. Haarlem gaat daarmee onder andere Maastricht en Breda voorbij. Nou, chapeau, hartstikke mooi. Uh, voor de mensen die het weekend er lekker op uittrekken... en de omgeving willen verkennen in de auto of met de boot... heb ik toch wel een prangende mededeling. Want de brug over de Grote Sluis in Sparendam... is de komende dagen voor verkeer beperkt tot helemaal niet toegankelijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert namelijk van woensdag tot 16 maart... tot en met maandag 21 maart onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug... Donderdag en vrijdag en een deel van de zaterdag... zal één weghelft van de brug begaanbaar blijven voor verkeer. Maar zaterdagmiddag vanaf half vijf en de hele zondag... is de brug volledig afgesloten en kan er geen enkel verkeer overheen. De brug kan maandagochtend om half zeven. Naar verwachting zal die weer opengaan. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke voorziening gemaakt... om de sluis te kunnen passeren... En ook voor de scheepvaart geldt dat de doorgang woensdag tot en met zaterdag half vijf beperkt is. En daarna tot maandagochtend is de sluis voor boten helemaal niet te gebruiken. Nou, tot zover de update van het regionale nieuws, Zie je Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag maakt de zon overuren. Heerlijk. De zon zal ongehinderd schijnen aan een wolkenloos zwerk. Het blijft vanzelfsprekend droog en bij een overwegend matige noordoostenwind... stijgt de temperatuur naar een graad of 10. Vanavond en de komende nacht is het helder... en bij een zwakke tot matige noordenwind daalt de temperatuur naar waarde... van een fractie boven het vriespunt. Morgen schijnt de zon ook weer volop en is het droog. Mogelijk verschijnt er later op de dag vanuit het noorden wat sluierbewolking, maar daar heeft de zon geen last van. De noordenwind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur gaat stijgen naar waarde omstreeks de 9 graden. En tot zover het weerbericht volgens weerdeskundige Rico Schreuder. But if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away, and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail? For lovers when we knew it never Bessie. Ook zij is uh, in Engeland in de adelstand verheven, zodat je dat weet. Ja. meen je dat nou? Ja, ja, daarom heet ze ook Dame Shirley Bessie nu. Aha, Ze is, is het ook een Engelse eigenlijk. Ja, ja, ja? ja het is okay. een Engelse zanger. Dus. En ze is, uh, ze is dus inderdaad uh, officieel geridderd. En dat is dus ook de reden waarom ze dus uh, aangesproken, uh, officieel aangesproken moet worden. Net als Sir Elton John en Sir Paul McCartney en Sir George Martin uh, is zij dus Dame Shirley Bessie. Net als Edna. Nee. Die heb je toch ook Dame Edna? Ja, maar dat is geen echte. <laughs> dat is dan dus een kerel joh, kom Nee, maar dame is, is als je in Engeland ja. dus in de, de knighthood wordt verheven, zeg maar. Ja, ja. Dan uh, krijg je zo'n titel. Dan heb ja. je dus, uh, dan word je, als, als man word je dus sir. Uh, sir, dus niet zeur, maar sir. Nee, sir. En als dame word je dan, als vrouw word je dame. Nee, hey, maar in Nederland hebben wij dat niet, hè? Nee, in Nederland hebben we dat niet. Dat maar je is hebt die... wel uh, ridder uh, ja, or, in wel, de orde je, van de OJRN. Ja. Maar dan krijg je geen andere aanspreektitel. Nee nee, nee, nee, nee. Dat kan alleen als je dus echt in de adelstand verheven zou worden. Maar dat gebeurt in Nederland uh, niet. Nee, hè? Nee. Oh, Hans zegt dat hij in de adelstand wil. Ja, dat zou hij wel willen. Ja. ja. <laughs> dan blijf je gewoon Hans noemen, hoor. Je ja. kan... <laughs> ridder, uh, Hans ridder van de tafelpoot. <laughs> Al niet eens van de ronde tafel, maar alleen van de poot. Maar we uh, kunnen man. hem wel zeur gaan noemen. Een zeurm. Ja. Ja. ja. ja, dat klopt wel eens bij ZEUR-Hans. Een ZEUR-Hans. ZEUR-Hans. Ja. Hans. Wees wat ja. anders dan seur Piet. Ja. Ja, ja. ja Hans. Dat kan. We hebben wel Hansworst. Moeten we wel even kort. Geen koor. pietworst. En dan moeten we ja. daarna gewoon die zeur sure draaien. Zeur niet. Oh Ja. Mm. Maar goed, dat was een, uh, jouw liedje van de sidekick, Want daar ja. wil ik het eigenlijk even over hebben. Want je weet niet wat je wil, hè, jij? I love you, hate you, love you, hate you, love you, hate you. Hoe zit het ja, dan dat is ik Je bent een knipperlichtreden nu... in de relatie of zo. Uh, ja, ik, ik ben nu 56 jaar en ik weet het nog steeds niet. Je weet het nog steeds niet? Nee, hmm. nee ik wil wel, ik wil niet. Ik wil wel, ik wil niet. Weet ja. je wel? Ik, ja, ik ja. heb al het hele uh, veld veld kaal geplukt met alle bloemetjes. Ja, ja. Ik wil wel, ik wil niet. Ik weet... Moet je niet doen. Nee. Je, moet, je moet het met knopen van je shirt doen. Oh ja, ja, dan kom je in het verder. Ja, maar gaat hij vanzelf een keer openstaan en dan willen die kind als wel hoor. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat oh, erom wat ik wil. Oh, sorry hoor. Okay. Dat is weer een ander, liedje, Ruud. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Goed, nou, ja. oké. Okay. Uh, Shirley Bessie dus. En dat uh, Never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never. never, never, never. Nou, zullen we maar een plaatje draaien, want... Uh... Heb je nog wat bij je dan? Uh, ja, ik heb nog wel wat. Ja? Oh, ja, ik dacht ik dat je er alles. al doorheen was. Nee hoor, was. ik heb oh. nog wat. De gekke plaat van Toto! Woe! En dat heet Mojanga Wereldmuziek. U weet wel. Dat is dat toch? Met de broertjes Pocaro erin. Eén daarvan leeft al niet meer, helaas. Meen je dat dan? En uh, Steve Luketter natuurlijk, als gitarist. Ja, ik weet niet meer wie er precies dood is, maar één van de twee. De drummer in ieder geval, uh, Jeff. Jeff is dat, volgens mij. Mm. Die uh, is er niet meer. Ach, jeetje. Fantastisch nummer. Een heerlijke band was dat. Fantastische hits natuurlijk als Roze, uh, Rosanna en Afrika. Ja, ja, maar ja. dit ook hoor. Ik vind het toch wel erg ja. lekker. Mooi zwoel nummer. Ja, heerlijk. Lekker dit museum. Ja, ja, ja. Nou, ik heb hier nog een mooie plaat voor uh, Sir Hans. Ja, Sir Hans van uh, Sir, Wassenaar. Uh, tot, uh, we, weet je hoe, hoe die heet? Nee. Sir, Sir Hans van oh, Wassenaar oh, tot oh, Hoofddorp naar oh, Zandvoort. Ja, zeg. Even toe. Pff.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 Als de echterlijke liefde je tot hier zit. Als je schoon familie vraagt om ondersteuning. Als je vader zich je vasthoudt aan de leuning. Als er sneeuw is. Als er mist is. Als het ijzelt en je minnaar een sadist is. Als dat allemaal je lot is, en je vraagt of er een god is Sla dan woedend met de deuren, ga je dress verscheuren Maar niet zeuren. Huil in je bed, bijt in je laken, vloek tegen iedereen Schreeuw van de daken, maar zeuren.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 en de muizen vallen moors dood in de cellen. Als je auto op een paal botst. Als de kat weer op de pad van het portaal kotst. Als je arm bent als een kerkmuis. Moet gaan dwijlen in een werkhuis. Ja, dat alles kan gebeuren Zelfs in technicolor kleuren Maar niet zeuren Spring in de gracht Of knip je haar af Doe oude dames Van het trottoir af. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet Ga lekker drinken Ga lekker gokken Zit je rap, op Corrie Brokkap, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ga postkantoor en spuug door het loket. Krijg een hart gaan of ga noods naar bed. Met de kardinaal doen we het allemaal, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ransel je kind, genijp je parkietje, wrek in pijlens en Ik uit uh, een uh, musical van uh, Harry Banning en, uh, en Annie M.G. Schmid. Natuurlijk, de tekst is dan ook van Annie M.G. Schmid. En de muziek is van Harry Banning. En dat is fantastisch. Ik weet niet zo gauw welke musical het was. Heerlijk doet het langst, geloof ik. Ja. Zou best kunnen. Uh, mm -hmm. In ieder geval een prachtige musical. En de originele versie is van uh, Connie Stewart. Die kon ik gewoon niet vinden. Maar uh, dat maakt niet uit. Jenny Arian is een uh, hele goede uh, tweede. Uh, of uh, ex-equo. Mag ook. Ja. Uh, zeur niet, prachtig liedje. En dat draait weer speciaal voor Zeur Hans. Hij was er ook heel blij mee. Hij zat ook uit volle borsten omstreken mee te zingen. <laughs> dat, uh, dat zag ik ook. Hey, um, het is mijn uh, laatste uitzending deze week. Morgen is Charles hier natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja dan, en dan gaan we het weekend alweer in. Uh, gaan we het weekend alweer in, hè? Ja, ja. ja. Dus dit is de laatste plaat. Ah. Oh. En dat ga ik voortaan als traditie doen. Dat is de laatste plaat. Ja. Is zo mooi. Van Raccoon. De laatste plaat van mijn drie uitzendingen. Fun we had. Wat een plaat. Maar wat. Wat wordt de traditie dan? Nou, deze als de laatste plaat. Oh, elke keer deze? Ja. Oh, oké. Okay. De laatste uitzending. Yeah.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 Friends we used to have te sluiten zo, zo'n week hè, als je je laatste uurtje doet, je laatste minuten van deze week, of oh, dan uh, hiermee afsluiten, want we hadden er gewoon best weer plezier in. Het was weer lekker om te doen hoor, drie dagen, ik heb er weer van gedaan. Mooi zo. Ik hoop de luisteraars ook natuurlijk. <laughs> <laughs> Luisteraar die denken van nou, schroep die Jansen maar nog de microfoon weg. <laughs> Was zat voor het lunch van deze donderdag, dames en heren. Hallo. Oh, morgen zit Charles Duif hier en... Uh, ...ik ben er weer volgende week, dinsdag. Ja. Met met Cor, hè. zit die morgen. Oh, zit hij met Corne? Wat gezellig. Ja, Corne is de site, Oh, wat leuk. Nou, ik ben er gewoon volgende week, dinsdag weer... Uh, ...samen met Angela Woensdag... ...met Ingrid en uh, donderdag zie ik jou weer dol. He, bro? Oh, yeah.